Joke Deertseren met het NOS Journaal. In het centrum van Amsterdam heeft de politie een restaurant omsingeld na een overval. Een van de overvallers is vermoedelijk nog binnen. Een andere verdachte is in de buurt aangehouden. De omgeving van het Noedelrestaurant vlakbij het Leidseplein is afgesloten. Er is een arrestatieteam binnengevallen. Het restaurant was op het moment van overval dicht. Er waren wel personeelsleden binnen. Zij staan inmiddels allemaal buiten. De maandelijkse test met het luchtalarm is vandaag niet te horen. Op feesten en herdenkingsdagen, zoals tweede paasdag, worden de sirenes niet getest. Ook volgende maand gaat de test niet door, vanwege de dode herdenking die op de eerste maandag van mei valt. Vorige maand werd bekend dat het maandelijkse proefalarm na 2017 waarschijnlijk helemaal verdwijnt. Volgens het ministerie van Veiligheid kunnen mensen tegenwoordig op andere manieren worden gewaarschuwd, bijvoorbeeld via sociale media. In Indonesië is het hoger beroep van twee ter dood veroordeelde Australiërs afgewezen. Ze stappen nu naar het constitutioneel hof, zegt hun advocaat. De Australiërs horen bij een groep van negen buitenlanders die ter dood zijn veroordeeld vanwege drugsmokkel. De autoriteiten willen hen tegelijkertijd voor een vuurpeloton zetten. De executie is al een aantal keer uitgesteld, zonder meer vanwege de rechtszaak van de Australiërs.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 Het weer nog bewolkt en wat motregen. de loop van de dag droog en wat zon het wordt een graad of 10. Morgen droog en geregeld zon, behalve in het noorden. Het wordt 8 tot 13 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. De Sjombakker van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. En de politie heeft voor vandaag ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Uiteraard kan er wel gecontroleerd worden, want niet alle controles worden aangekondigd.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 Met Met nu opzaten, en voor love's sake, each mistake, oh, you forget. En zoom, both of us learn to trust, not run away. It was no time. op uh, maandagmorgen, Dit is de signal van Airswert en Simpson en Solid S-Rock. Het derde en laatste uur van uh, Sandvoort op zaterdag met daarin de volgende items. Over een tweede wand platen, luisteraars, gaan we weer live schakelen met uh, het circuitpark Sandvoort. Want daar is voor ons aanwezig Willem van Densen. En uh, als, als wij om kwart over vier naar hem schakelen, dan is uh, de race van de Supercar Challenge Supersports en de sports uh, halverwege. Want het is een 60 minuten race en die is om kwart voor vier gestart. Dus we gaan eens kijken hoe dat halverwege zit. En wellicht gaan we verderop in het programma nog een keer met hem schakelen. Want het hoofdprogramma is natuurlijk aanstaande maandag. De paasraces, de kwalificaties hebben we dan vandaag allemaal gehad. Zelfs al een race van de truckers, eh, trucks hebben we de race gehad. En deze supercar race. En het programma van maandag, daar hoort u later straks meer over. Uiteraard vaste items, dier van de week om half vijf. En die luistert naar de naam Sophie. En het gedicht van de week, ja, het kan om kwart voor vijf... kan natuurlijk nergens anders overgaan dan over... Pasen. Heel duidelijk, helemaal goed. En wie weet hebben we nog een tijd voor een stukje Pit Report... en een meest Formule 1 nieuws. Uh, we zullen zien hoe het uh, de komende uur uh, eruit gaat zien... verder in detail. Ja, geef je me dan wel even een seintje voor de Pit Report... <lacht> want anders vergeet ik hem weer, hè. En anders ja, ja, dan, het gebeurt de laatste keer. Maandag, kan ook. Ja, kan ook. Ja, we hebben nog een maandag ook. De morgen trouwens uh, Andor Zandbergen tussen 2 en 5 met Zandvoort op zondag. Wat ga jij doen dan? He? Dat Wat ga jij dan doen op zondag? Ja, dat weet ik niet. Ik ook niet. Jij nee, ook niet? Nee, Heb jij hetzelfde probleem? Ja. Nou, we denken er nog even over na. Maandag zijn we in ieder geval uiteraard wel met de paasracers op het circuitpark Zandvoort. I get my kids above the waistline sunshine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 Studio van CFP Zalvoort deden we even lekker mee met deze van Murrhead. jullie hoorde One Night in Bangkok. Jawel, nou ja, afgelopen donderdag, ik zei het net uh, zojuist in dit programma... afgelopen donderdag The Passion op tv... Ja, weet je mensen heb je hem nog keken? gezien? Nee. 3,5 miljoen. 3,5 miljoen, niet normaal. Waarom? Ruim 3,5 miljoen. populair programma is dat, uh, The Passion. Daar heb ik naar heel veel edities uh, van The Passion uh, gekeken. En ik moet wel even kwijt dat ik dit een van de minst goede vond hoor. Moet ik eerlijk zeggen. Ja, ik vond die Maria ook niet sterk. Die Maria was niet sterk, laten we ook helemaal niks van horen. Maar ik zit even te kijken van, uh, wat we wel kunnen gaan draaien. Hmm. Eens, even zien. Oh ja, deze, deze was wel aardig. Deze was, deze was wel aardig. Uh, nee, niet deze. Ofwel. <laughs> nee, dat is haar weer. Hey, even kijken hoor. Moeilijk. Zoek en gij zult vinden. Ja, inderdaad. Maar goed, wij hadden op CFM vrijdagmorgen... natuurlijk de originele Bach. En een hele mooie inleiding van 8 tot 9 vrijdagmorgen verzorgde onze collega Henny van Petergem... dus het hele verhaal achter de matthäus passie En van 9 tot 12 hebben we hem integraal uitgezonden. En smiddags was hij ook nog weer op tv. Kijk, dus... nee, we, doen, we doen deze gewoon even. Nee, ja, je komt steeds terug. Dus, uh, nou, het gaat, uh, het gaat niet lukken, Albert-Jan. Nou, helaas, dan helaas, helaas, helaas. Doen we gewoon even uh, een ander plaatje dan maar. Eens even kijken. Deze is wel leuk. En zou ik zo ook gewoon doorrijden, hoor, natuurlijk. Moet je horen. Ja, ze is, is, is, is niet weer te stoppen. Ja, zo wel. Hier is uh, de Jam en de Town Club Dat van de Passion gaan we zo meteen nog wel even proberen. Maar eerst naar Willem van dit. CFM Race Radio, Pit Report, Pit Report. Ja, we schakelen weer live over naar Circuit Park Zalvoort. Inderdaad, naar Willem van Dessen. Nogmaals, goeiemiddag en welkom in de uur, Willem. Goeiedag, uh, ja, Circuit Park Zalvoort uh, met de race in de Supercar Challenge. Uh, die bezig is een race over een uur. We zijn bijna een half uur bezig. Het is uh, bijna half weg. En het is uh, een leuke race. Maar de auto op uh, Pol uh, van de equipe Del Nooi en Euser met de Lotus. Ja, die kwam erg slecht weg uh, bij de start uh, aan het sturen. Het eerste deel van de race is het uh, Del Nooi. Euser, uh, koetels, Euser ja, uh, met alle respect uh, voor Del Nooi. Uh, toch de sneller uh, van de tweetal. Die zal zo dadelijk uh, dat stuur gaan overnemen. En die zal een ongetwijfeld verder naar voren rukken, vanaf de achtste plaats waar ze nu liggen, naar voren. Dat is kort toevertrouwd en uh, ik ga ervan uit dat die uh, richting uh, podium zelfs kan gaan komen. Mag. Maar kijken we nu even wie nu op de podiumplaats uh, liggen, dan is dat uh, Daan Meijer met een uh, BMW uh, aan de leiding. Op de tweede plaats uh, de BMW Z4 van uh, Erik van de Munnikhoff. En op de derde plaats uh, zien we dan eens een uh, BMW, uh, lijkt wel een BMW-race, uh, van de Groot en de Graaf. En die uh, drie uh, zitten heel dicht uh, bij elkaar. Uh, dan gaan we zo dadelijk wel uh, de rijderswissels krijgen. Dan gaan we zien uh, wat er dan gaat gebeuren. Wie de snelste van de twee is uh, die op een auto zit. En uh, zoals ik al zei, uh, we gaan de ogen ook richten op uh, Correuze dan. Om te kijken of die die uh, Lotus En dat moet toch mogelijk zijn? Nou, hij heeft er ook de pole position mee. Veroverd verder naar voren kan brengen. Al met al nog een half uur te gaan en test een hele leuke race hier in de supercar challenge. Ja, hij is, hij is toch wel leuk, halfweg in Zandvoort. Halfweg in Zandvoort. Ja, ja. hij is zeker leuk Jij verzint het plekken. plekken uh, Inderdaad, dankjewel uh, voor de voorzet. Ja. Goed, dan uh, even kan je alvast even een vooruitblik werpen op maandag. Race day. Oh ja, dat wel zeker. En dan ga ik het niet over het weer hebben. Want dat heb jij al gedaan. Uh, die vooruitblik. Maar dan kijken we naar maandag. Uh, de dag, uh, race dag. Uh, maandag, uh, tweede paasdag. Nou, we, zijn, uh, we worden eigenlijk verwend. Want we hebben al een tijd gehad... ...nog uh, morgens om half negen. Uh, van Piet gingen. hier. Nou, deze uh, maandag is het niet het geval. Het bal wordt geopend door de Clio Cup Benelinks. En dat uh, doen ze vanaf uh, tien uur. Daarna krijgen we de IDS Superlight Challenge. Dan hebben we de truckrace, de tweede van de drie die de rijden. Dat is om half twaalf. Om twaalf uur krijgen we dan de herhaling van het spul wat nu aan de gang is. We beginnen om twaalf uur met een crate walk. Dan krijgen we ook nog een. Radical Labs voor de stichting Groot Hart. Het is onder auspiciën van Rob hebben heeft het opgezet. Groot Hart. Ja, dat is vooral voor kinderen die problemen hebben met hart. Hartoperaties. Ja, die worden verwend met een dagje circuit en die mogen dan met een radical meerijden. Het circuit over. Het is altijd leuk om te doen natuurlijk. De kinderen hebben hard een stukje afleiding nodig. En die ontvangen dat op deze manier. Mooi initiatief is dat. Dan hebben we dan een pauze en na de pauze krijgen we dan uh, om half drie is dat uh, Crio Cup Benelux uh, race 2. Daarna nog een uh, race van de IDS Superlights uh, Challenge. En het wordt gesloten uh, maandag uh, om half 5. Dan zijn het wederom uh, de trucks uh, die van start gaan uh, voor hun derde race. En hey, wij zijn, er, en jij bent er natuurlijk maandag ook weer uh, op het circuit om uh, live verslag te doen, hè? Ja, zeker weten, ja. Dus ik ga ervan uit dat ik ook nog wel een fijn hebt. Ja, ja, maandagmorgen zien we elkaar. Dan gaan we even een bakkie doen. Dus dat komt helemaal goed. We zien elkaar maandagmorgen op het circuit. Willem, uh, ja. hartstikke bedankt voor deze update. Uh, ik zal kijken of ik de einduitslag van deze race... Uh, dankzij de CFM-app... De, de einduitslag van deze race ook nog in de, deze uitzending kan geven. Maar vooralsnog, Willem, uh, hartelijk bedankt voor je, voor je bijdrage... deze zaterdagmiddag. En we zien, we zien en spreken elkaar maandag weer gaan we zeker doen, oké. Okay. Tot maandag, Willem. Hoi. Dat was Willem, Willem van deze vanaf de Park Salford. Nou, poging nummer drie. We gaan het even hebben over de Passion van de afgelopen donderdag. 3,5 miljoen kijkers. Dat is heel wat. Vond de editie iets minder sterk dan de vorige edities. We hebben wel een mooie, mooie platen uitgekozen uit deze editie. Jim de Groot en John van Eert. Hier is zwart wit Hij liep daar in de stad, s'avonds laat, plotseling aan de overkant, zag hij ze staan. Iemand riep, jij hoort niet bij ons, mes steek mij. Denk goed maar aan welke kant, kant je staat, staat. Denk, niet denk niet wit, denk niet zwart, denk niet zwart. Denk niet zwart. Denk niet wit, denk niet zwart, Denk niet zwart, zeg niet zwart, wit, maar in de kleur van je hart, maar in de kleur van je hart. zeg was de straat weg naar het plein, taxi, het is te laat, het is voorbij. Wie wil een bloed op de achterbank van de werkelijkheid? Denk goed aan welke kant je staat. Denk niet, denk denk niet, denk denk niet, zwart, denk niet, Denk niet zwaar, denk niet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 Let's oh, go. Oh. PASSE! Well Ik kom s morgen gewoon opstaan, want de, de wekker liep nooit af. Ik kom dus ook niet naar mijn werk toe, want dat ik dan dus maak. De baas keek me niet, hij reageerde agressief. Was eerst voor een stukje uit The Passion 2015. Dat was zwart-wit van Jim de Groot en John Vereers. Een van de mooiste gesongen nummers wat mij betreft. En die andere natuurlijk, hè, Laat Me, maar die gaan we zo meteen nog wel even draaien, denk ik. Of maandag, want dat is weer... Of maandag, ja, maandag, ja, maandag, maandag kunnen we. Een heel sneu Maar oh, dan doen we maandag. Die gaan we maandag draaien. We hebben het over de versie van uh, lapen van Jeroen van der Bam. Daarachteraan al was ik maar een Gijsselaar, de single van Het Goede Doel. Nou, het is bijna half vijf, we gaan hem doen. Het Deer van de Week. En die luistert naar de naam Sophie. Sophie is een vrolijke hond van slechts één jaar jong. Ze is oorspronkelijk samen met een aantal andere honden uit Roemenië gekomen en eenmaal in Nederland herplaatst. Helaas ging dat niet goed en nu is Sophie opnieuw, opnieuw op zoek naar een fijn huis. Sophie is een ontzettend vrolijke en actieve dame, ze is sociaal met andere honden en speelt graag. Ze kan daarin af en toe wel pittig uit de hoek komen. Ze is niet gewend aan katten, maar reageerde er niet slecht op toen ze op bezoek was en een kat tegenkwam. Ze kent de basiscommando's en luistert heel goed. Het enige wat ze wel doet is dat als je als een dolle tegen je aanspringen. Dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. En dat zal nog wel even wat tijd kosten om haar dat af te leren. Omdat Sophie in haar vorige omgeving toch wel wat fel gedrag heeft laten vertonen, wordt ze alleen bij mensen met ervaring met honden geplaatst en niet in een druk gezin. En als u die foto ziet, dan uh, kan u niet anders dan vallen voor deze mooie, mooie hond. En luister naar de naam Sophie. En waar verblijft Sophie momenteel? Sophie verblijft in het dierenthuis Kennermeland Keesomstraat 5 te Zandvoort. Geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4 uur. En uh, telefoon is bereikbaar op 571 3888. 571 3888. Of kijk ook even op internet www.dierenthuis-kennemaland. Want ook Sophie verdient een thuis. En als je Sophie wilt zien uh, download. Dan de CFM-app, daar staat een foto van Sofie op. Of ga natuurlijk naar het dierentehuis Kenner Land aan de Keesomstraat nummer 5 If we bridge this gap, I can see the Didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall. So say you're on a You. Yeah. Op de zaterdag bijen, CFM Zandvoort. Zandvoort op zaterdag nog tot aan 5 uur bijen. Ja, heerlijk blokje van muziek. Als eerst door de Shepard en Geronimo. Gevolgd door deze van de bakermats. Dat was Teach Me. En dan schakel ik even over naar Zonder. Want hij heeft afgelopen vrijdag weer bij de Euro Breakdown gezeten, Sander. En hij sprak gisteren even iemand in het dorp. En die had ook de Euro Breakdown geluisterd. Er was een oudere meneer. Hij was de naam Sean. Onze John. Onze Sean. En die zei van, ja, ik zit de hele tijd met het nummer van Bakermatt in mijn hoofd. Die draaiden die jongens van de Euro Breakdown. Klopt dat, of niet? Dat klopt. Dat klopt, hè? Ja. Weet je ook op welk nummer die ongeveer staat, schatje? Uit mijn hoofd staat hij op nummer 15. Nummer 15, kijk. De Single van Pakermat. Lekker plaatje zo voor de zaterdagmiddag. En een heerlijke zomer. De... Ja, zo is het. Zeker weten. We gaan over naar het golfnieuws, naar Albert Jan Vos. Ja, het is een beetje oud bericht. Of oud bericht van, van gisteren, maar ik zal hem even weer wat actualiseren. En dan hebben we natuurlijk over Joost Luiten... die momenteel uh, zijn opwachting maakt in de Amerikaanse Tour, de PGA Tour. Een Goal voor Joost Luiten uh, maakte deze week zijn debuut uh, dit weekend... Uh, in het Houston Open. Uh, een van de grote toernooien uit de Amerikaanse Tour. De nummer 38 van de wereldranglijst. lijst speelt het toernooi in Texas... als voorbereiding op de Masters. Als is de major in dit jaar, dat traditioneel wordt afgewerkt op de golfbaan van Augusta National in Georgia, begint op 9 april. De Blijswijker eindigde er vorig jaar als 26 e na een slotronde van 67 slagen, de laagste score van alle deelnemers die dag. Het Houston Open is een ideaal toernooi om me klaar te stomen voor de Masters. De baan wordt geprepareerd zoals die van Augusta is opgezet. Onder meer met bloedsnelle greens, zei Luiten op zijn website. Vooral in de oefenronde zal ik aandacht besteden aan dingen die ik kan verwachten op de Masters. Maar in het toernooi wil ik absoluut presteren. Nou, ik kan u mededelen, uh, luisteraars. Joost Luiten heeft de kut niet gehaald. En uh, die kan dus twee dagen eerder afreizen naar Augusta om daar wat uh, te gaan oefenen. Die speelde zijn laatste toernooi halverwege maart. Hij miste de kut in het vastbaar Open Championship. Dus nu twee keer achter elkaar de kut gemist in Amerika. Maar hij gaat zich dus nu twee dagen, kan hij zich langer gaan prepareren... op het, het eerste major van het jaar, de Augusta National in Georgia... van 9 april. Ik zal dat beginnen. Dus uh, ja, jammer, maar helaas, de kut niet gehaald... dus uh, hij kan zich nu uh, gaan richten op Augusta. Oké, okay, dat uh, wat betreft het uh, golfnieuws. Half drie hadden we hem uh, weer in de uitzending... onze eigen weerman uh, Lex van Horen ja. weer terug van weg geweest. En hij zei uh, vanmiddag uh, tegen mij, hij zegt, ik ben met een uh, Facebook-site bezig... die gaat uh, Meteo Zandvoort heten. Okay. De Facebook-site Meteo Zandvoort krijgt het laatste zomer en uh, zonnig weerbericht. He, altijd van Lex. Bij Lex schijnt altijd de zon. Ja, en, hij zei, uh, en hij zei, ja, dat duurt ongeveer nog een weekje voordat hij online is. Ja, klopt. Ik Kri krijgt net een bericht, hij is online. Oké, okay, Lex. Dus ja. dat je, dat is een heel heel kort weekje geweest, Zonne. Dus pak je telefoon erbij, zoek hem op, op uh, Facebook. Meteo Zandvoort, de nieuwe Facebook-site van onze eigen weerman, Lex van der Hoorn. En dit vind ik altijd zo'n lekkere plaat om te draaien op zondag. En uh, dan denken van ja, dan komt hij er weer aan. Hè? Die vervelende maandag gaat verdammen. Maar nou draai ik hem met plezier, want maandag hebben we gelukkig vrij. Want dan is het tweede paasdag. De Bengals zijn hier en Manic Monday. van Meteor Zandvoors. Uh, nee, nog niet. Nog niet? Nou, er wordt naar gewerkt, Lex, Er wordt naar gewerkt. <wij> ja. <rij> Hij zit te smachten om live. Ja, <rij> <rij> ja. De, de single van de Bengals en de Minic Monday. Oh, dat gaan we nog niet doen? Jawel, nee, we gaan hem nog niet doen. Uh, doe je eerst nog even zo'n ander plaatje, toch? Deze, deze zou leuk. Like uit de jaren zeventig, de single van Sailor. Nog een keertje, Girls, Girls, Girls. Girls, girls, girls. Girls, girls, girls.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 cijfers vliegen omhoog gewoon. keep we hebben het over de Facebook sites Meteo Software. Zoek hem even op. En like de Facebook-site van onze eigen weerman Lex van Doren. Je hoorde de single van Sailor, dat was Girls, Girls, Girls. Waar we mee toegekomen zijn aan het gedicht van de dag. En het gedicht van vandaag gaat over, uiteraard, Pasen. Rondom Pasen is het feest. Chocolade-eieren worden verstopt. Wie vindt er vandaag het meest? Soms word je wel eens gefopt. De paashaas hupt vrolijk rond, zijn mandje is overvol. Zo daar nog een ei en daar nog een, nu begint voor de kinderen pas de lol. Ze zoeken in alle gaten en hoeken, op de meest vreemde plekken... in bloempotten en boeken, ze weten ze al snel te ontdekken... Dan is het tijd om ervan te snoepen. Zo lekker al die verschillende smaken. Je krijgt honger van al dat zoeken. Ik begin al aardig vol te raken. Rob Hars vroeg aan twee oude hazen. Wat doen jullie zoal met Pasen? Ze wilden huppelend door de duinen verder gaan. Maar bleven voor Rob toch nog maar even staan. De ene sprak, ach, weet je wat, we zijn het eigenlijk met Pasen behoorlijk zat. En we kunnen niemand zeggen dat wij hazen nog steeds geen eieren kunnen leggen. De ander sprak wat verlegen en in ons mooie, stille Kennemerbos... kom je weer duizenden mensen met Pasen tegen. En ze hebben de meeste pret aan hun eieren van hunzelf daar neergezet... Met Pasen zijn wij hazende klos. Wij oude hazen zijn dan pas tevreden Als het weer stil is in ons Kennemer Bos. Wat een mooi gedicht van de dag weer bij CFM Albertjan. En één ding is zeker na dat gedicht van de dag. Wij zijn het haasje. <lacht> dat is de conclusie. Nou, aankomende maandag, dan hoor je wederom een gedicht bij ons... ook dan weer zo rond kwart voor vijf... in de speciale uitzending van Zandvoort op maandag. Tijdens de paasraces, de echte paasraces op de Sikwipark Zandvoort. Ja, daar gaan we nog even ergens anders aandacht aan besteden... want Willem Bruist, onze nieuwe medewerker... Ja? Die liet mij net even weten van... besteden jullie nog even aandacht aan mijn programma, 19 april? Nou, van, dat, gaan, dat kunnen we doen, Van ja. 9 op 10 april. Van 9 op 10 april. De nacht van 9 op 10 april. Dan is uh, Willem op de radio met Blues. Ja, want dat is een, een, een muzieksoort die wij dus uh, eigenlijk in de afgelopen tijd wat minder hebben gedraaid. Maar Willem gaat het weer volledig uh, nieuw leven inblazen. En om te beginnen dus uh, in de nacht van donderdag op vrijdag. Willem, heel veel plezier en ik probeer nog even te luisteren hoor dan. Is wel heel, uh, ja, het wordt wel nachtwerk dan, maar goed. Ja. Oké, okay. uh, vanaf uh, 9 april dus, 19 april, de Blues Nights bij CFM. En dan kijk Sonne weer even aan, die heeft gisteren naar Rapalje geluisterd... en herkent uh, hij deze plaat, hè? Ik denk, nou, die ga ik ook nog even draaien. Hier is het origineel van Bots, en wat zullen we drinken? Ja, drinken we samen, niet alleen. Er is genoeg voor iedereen, dus drinken we samen. sla het vast aan, ja, drinken we samen, niet alleen. Dan zullen we werken zeven dagen lang. Dan zullen we werken voor elkaar. Dan zullen we werken zeven dagen lang. dan ja, zullen we werken voor elkaar. Dan is er. Dus werken we samen, zeven dagen lang, ja werken we samen, niet alleen, dan is er werk voor iedereen, dus werken we samen, zeven dagen lang, ja werken we samen. Het was wel een feestje hoor, met uh, Rapalje. Ja, dat was grandioos. Ja, de de bots en uh, wat zullen we drinken? En die live-uitzending was natuurlijk ook prachtig. Allereerst hier live uh, uh, uitgezonden uh, tijdens Zandvoort Draait Door. Elke vrijdag van 5 tot 7. En uh, daar waren ze dus live. En toen moesten ze zo de mythe naar de lichtfabriek. Al waar hun optreden begonnen. Jij bent er geweest, hè? Ik ben niet zelf in de lichtfabriek geweest. Nee, maar je hebt het vanuit ja, vanuit de studio begeleid. Ja. En uh, wat was jouw mening daarover, uh, Sander? heerlijke muziek. Ja, hè? Ja. En het was uh, ook goed bezocht. En het was kwalitatief door onze jongens van het td perfect uh, de, de verbindingen tot stand gekomen. Ja, de livestream had het heel zwaar, hoor, trouwens. Ja. Ja, die had het behoorlijk zwaar. Nou, we gaan nog uh, twee platen draaien tot aan het nieuws en weer van vijf uur. En een van die twee platen is deze mooie van Proco Herm. Hier is A Wider State of Pale. Even doorheen gaan uh, op het deze mooie festival Wat? Proco Haram. Wat op plaat, hè? En dan waren de State pale, inderdaad. Want hebben we nog de uitslag van uh, de Clio-race? Is het toch, of niet? Nee, nee, nee, nee. die andere race. Ja, de, okay. de, NNT, de uitslag van de Supercar Challenge Supersports slash Sports. Oké. Okay. De uh, één uur durende race die om kwart voor vijf gefinished is. En zoals Willem had uh, gezegd, of had toegezegd... ondanks een slechte start uh, was hij toch benieuwd... Uh, hoe het uh, gegaan zou zijn met Core nou, We kunnen u mededelen dat het de, koppel Del Nooy-Euzer op een derde plek is geëindigd. Op een tweede plaats Erik van den Munkhof en uh, op één uh, de combinatie Boogaerts van der A. En uh, een en ander wordt maandag natuurlijk weer op 6 april vervolgd. Zo so is het maar net. En uh, ja, de, de likes gaan lekker voor uh, Meteo Sandvoort. Dus, welke, welke Facebook? Meteo Zandvoort. Oh, Meteo zoek, hem, zoek hem even op van op Le Facebook. Van Lex van den Hoorn. En like hem, de, de Facebook-site van onze eigen weerman. Lex van den Hoorn. En we hebben Sander in de studio. Die houdt de cijfers nauwkeurig <laughs> in de gaten. We staan op dit moment op zes. Maar dat moet zo meteen, als, als we over twee minuten zijn... moet het er minimaal zestien zijn, dus. Ja, natuurlijk, naarmate het vakantieseizoen uh, dichterbij komt... gaat deze, deze Facebookpagina van uh, onze collega Lex. Sky High. Zo is het. Wij zijn er maandag weer. Ja, wij zijn er maandag weer. Nou, ik ben benieuwd. Wat gaan we morgen doen? Ja, geen idee, cool idee. Geen idee, kan wel uit. Ik denk naar onze collega Andor luisteren. Dat, uh, dat sowieso. Ja, van 2 tot 2 op zondag en Zandvoort op maandag. De Paas-editie is er ook weer tussen 2 en 5. Dan zijn wij er weer. Uh, ja, op maandag. Ja. Van 2 tot 5. Ja hoor, tot dan. Oké, okay, tot dan. En bedankt voor het luisteren. Dag. Doei doei.